When I thought time had set me free Those thoughts of you keep taunting me to be alone I've done everything I can to Ik dacht nog wel dat het helemaal over was. Maar nee dus, daar gaat het lied over van Air Supply. Here I am, just when I thought it was over. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent, ook vanavond weer, bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga zoals gebruikelijk je oren masseren met prachtige muziek. Ja, gewoon omdat het lekker is aan het einde van de dag. Even een momentje van rust en dan de ogen sluiten straks voor een paar uurtjes. Um, maar je mag natuurlijk ook wakker blijven als je aan het werk bent... Hè? en meeluisteren naar wat we allemaal te bieden hebben. We hebben dus mooie muziek en twee prachtige onderwerpen. Uh, straks een uh, mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon... en vroeg aan u, wat betekent geluk voor u? Hmm, goeie vraag. En Mido is ook van de partij... en hij gaat het hebben over de zuster. Maar wedden dat het anders afloopt dan je denkt... nou ja, luister mee en ervaar het. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is de late avond. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, oh oui. pour gravir, oh oui. le sommet. En oubliant, oubliant, souvent, dans, souvent dans, ma course comptant. Quand... Mes amis, mes amours, mes emmerdes, à corps perdu, accord perdu, j'ai coupé couru, couru assoiffé, à soif et obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant, c'est d'envoi, je m'en accuse à présent, mes amis. Mes amours, mes emmerdes, mes amis, c'était tout en partage. Tous mes amours faisaient très bien l'amour. Oh, oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Bien où l'argent c'est dommage et nos jours. Pour être fier, fier, je suis fier, fier entre nous, entre nous je, je l'avoue J'ai fait ma vie, mes idées. Je donnerai ce que j'ai Pas tout à fait Pour retrouver. Je l'admets Mes amis Mes amours Mes emmerdes Mes relations Ah mes relations Sont, sont vraiment au, au plaisir Très au plaisir Très décoré influent Très influent donnant, Très boudonant Des gens bien Très très bien Ils sont sérieux Trop sérieux Mais près de Tout près J'ai toujours le, le, regret. le regret Mes amis Mes amours Mes emmerdes Mes amis étaient pleins d'insouciance Oui Mes amours avaient le corps brûlant oh oui.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 Charles, als naar voren hier in de show. En Mesmerde was een groot hit in 1976. tijdens de Olympische Winterspelen in Japan. En ik weet nog, wij senioren weten dat misschien nog. Het was de uh, Henk Terlinge heat tip toen de tijd. Henk Terlinge, wie is dat nu weer? Nou ja, ja Apollo Henky werd hij ook wel genoemd. En de mensen boven de 60 weten daar alles van. We je Pieter Cetra en next Time. Over een paar minuten, zoals ik al zei, een reportage van Jeroen van Gent. Die is leuk hoor, dus blijf lekker luisteren, want het komt er zo aan.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 Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio.delateavond.nl Of ga naar de website www.delateavond.nl Time. Think we're Van de weidegids van Steven Bishop, die trouwens wel een geweldige muzikale carrière heeft. Maar dan meer op de achtergrond. Je hoorde hem met It Might Be You uit de film Tootsie. En Lionel Richie hoorde je ervoor met Hello. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent als de wereld eindeloos somber lijkt. Zijn er heel veel gewone kleine dingen die geluk kunnen geven? Het is eigenlijk uh, ongelooflijk dat allerlei dingen daarbij horen. Leven is bijzonder, vindt Jeroen Vergent. Maar wat betekent geluk voor u? Onze verslaggever Jeroen Vergent trok de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Ja, wat is geluk? Uh, een uh, mooie nieuwe auto of een leuke tweedehands, uh, bomen die in bloei staan met bloesem, en uh, ja, uh, lekker weer of juist een mooie hagelbui uh, waar je erheen fietst en dan thuis komt en dan begint te gloeien bij de centrale verwarming. Ik noem maar eens wat. Geluk kan in allerlei dingen zitten. De vraag is: wat betekent geluk voor u? Geluk. geluk. Ja. Wat is geluk? Met je hond lekker buiten kunnen wandelen, met een, op een mooie dag, Ja. dan, ben ik, dan, dan uh, voel ik me gelukkig. Hmm. En de hond ook? En de, uh, ja, hij zeker. Ja. <laughs> ja. Hoe merkt u dat? <laughs> Omdat hij graag meegaat en uh, lekker vooruit loopt. Hoi. Ja. Hij, hij kijkt naar mij omhoog ja, en hij, hij kwispelt, ja. dus nou ja. Het is, is een ei. hij. Een hij ah, ja. okay. Wat betekent geluk? Uh, vrijheid denk ik wel. Vrijheid. En gewoon... Uh... Ja, gewoon kunnen doen wat je wil en gewoon blij zijn. Weet je, gewoon vrienden hebben, Stefan, je hebt gewoon vrienden, dan ben je gewoon gelukkig. En wat maakt jou gelukkig dan, zeg maar? Inhoudelijk? Kunnen doen wat ik wil, gewoon vrijheid. weinig stress, vrijheid, ja. weinig stress. Lukt dat? Uh, ja, ik zit in de toetsweek, dus ik heb wel een beetje stress. Ja, voor school en zo, studie misschien? Ja, gewoon voor school heb ik gewoon stress, maar. Weet je, dat gaat wel over. Het is even stress en dan is het weer klaar, toch? Geluk? Ja, wat betekent geluk? Oh, ja, dat kan zoveel zijn, hè. Geluk, denk ja. ik. Ja, oh, ja, ja. Nou, gezondheid, dat vind ik ja. al geluk. Ja. Dat je lekker gezond bent. Ja. En uh, dat je, ja, een beetje probleemloos door het leven kan eigenlijk. Ja, daar ja, hoort dat gezondheid wel bij. Ja ja. ja, ja. Lukt dat? Ja. Ah, volgens ja. mij, ik zie het in uw gezicht, volgens ja. mij lukt het wel. Ja, gaat best, ja. Nou, dat, dat ja. is heel fijn om ja. te horen. Ja. Nou, dus u bent gelukkig? Ja, eigenlijk aan. wel, ja. Yeah. ja. ja. <laughs> oh, gelukkig. Geluk. Ieder, iedere dag opstaan uh, en met trots kunnen kijken naar je gezin, dat is geluk. Ja, ja, ja. ja. Heeft u daar tijd voor, bedoel, met ja. werk en zo dan? Ja. Ja. neemt u tijd voor, neem ik aan Nee, ik heb er tijd voor. Ja, dus het is een van de dingen in mijn leven die ik heel belangrijk vind, dus dat is een automatisme. Vrouw, vrouw kinderen, neem ik aan, ja. ik weet niet. Ja. dat voelt dan gelukkig? Dat voelt gelukkig. Als die succesvol zijn en, en uh, goed presteren, dan uh, ja, absoluut. Is er nog iets wat er overheen komt of staat het op nummer 1? Oh. Denk het wel, hè? Nee, dat staat wel op nummer 1. Ja. 1. Ja. Gelukkig. Oeh. Ja, dan zeg ik een zeilboot op een, uh, op een groot, uh, groot water. Ja. Nou, dat belooft wat. Ben je het daarmee? eens? Nee. Ja. Ja, een zeilboot op... Ja. Zit dat erin? Ah, oh, die hebben we. Oh, je hebt een zeilboot? Ja. ja. Oh. Ik dacht, dat is misschien een wensdroom. Je hebt een zeilboot. Nee, nee, daar ben ik gelukkig. Dus dat... Oh, wow. ja. ja. En ja. waar vaart u allemaal zo? Dat? Uh, nou, vooral Nederland, hoor. Uh, Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde. Dat, uh, dat gebied een beetje wow. eigenlijk. En dus daar kun je dus helemaal inderdaad lekker, ja weet ik veel tot jezelf komen. En je dan kan zeggen? het gewoon stil zijn. Stil zijn ja. ja. ja. ja. Dus, uh, of alleen natuur horen. Dus dat is echt uh, dat geweldig. vind ik geluk. Geluk zitten in toch wel de kleine dingen, maar ook met name je gezondheid. Dat geeft veel geluk. Maar vooral uh, het genieten van het leven en uh, het invullen eraan. Uh, hoe je dat met elkaar kan doen ja, en met de mensen om je heen waar je heel veel omgeven en veel van houdt, dus dat, is, dat maakt het mooi, dat is voor mij geluk. En hoe vult u het in? Zijn er nog specifieke dingen? Nou, nee, ja, veel met mensen zijn uh, waar je graag mee omgaat om elkaar op te zoeken en leuke dingen te doen met elkaar. En dat kan uh, uit, uit het eten gaan met elkaar, maar gewoon thuis met elkaar, maakt niet uit, dat is altijd goed. Dat geeft wel een gelukkig gevoel? Dat geeft me zeker een gelukkig gevoel, ja zeker wel. Geluk. Ja, een nieuwe auto zou het dan Nee, natuurlijk niet. Nee hoor, zeker niet. Nee. Uh, geluk. geluk. Uh, gezond gezin. Dat. Lukt dat? Soms. Is het in orde? Ik bedoel, ja. Redelijk. Oké. Okay. Ja. Dan voel je je gelukkig. Dan, dan, dan prijs je jezelf gelukkig. Zeg maar, zoiets. Ja? Ja. Gelukkig. Ik ben heel gelukkig getrouwd. Heel gelukkig getrouwd? Heel gelukkig getrouwd. Nou, met een brede glimlach. Uh, vertelt u dat? Heel dan? gelukkig getrouwd. Nou, ja, ja. Dat is het, uh, het grootste geluk van mijn leven. Zeg. Hoe lang al? Uh, niet zo erg lang, 5,5 uh, jaar, maar het is wel mijn eerste vriendinnetje geweest. Toen ik 27 was, was zij uh, 18. En we zijn, uh, hebben we toen een ja. jaar of vier met elkaar gegaan, ja. zijn we een ja, uit elkaar gegaan, zeg maar. Het, ja. hè, dan ben je wat, wat, wat jonger, uh, alles weer in eigen weg gegaan, ja. uh, maar na 25 jaar zijn we toch weer met elkaar teruggekomen. Fantastisch. Ik woon al wel 20 jaar samen hoor, dat wel. Dus we hebben al vijf jaar getrouwd, dat wel. Nou ja, maar we maar, maar, maar staat ook uw eerste liefde? Dus zeg ja. maar van vroeger dan, nou... Ja. Ja, ja, dat is wel een bizar verhaal. Dat is wat te gek, dat is geluk. We komen mensen tegen uh, uit die tijd. En zo zijn we nog steeds met elkaar. Ja, maar dan zitten we 25 tot jaar trussen. Ja, dat is wel leuk. Ben nou je ja, ja. bent te laat dan nooit. Zijn absoluut, we. absoluut. Hartstikke bedankt voor de ah, mooie ja. antwoorden. Geen probleem, dank, dank u wel. U wel, u wel. wel dank wel. U. U.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 Maar jij bent voor mij die prachtige ja, liefdesgeschiedenis, waarin ik nooit kan ophouden van lezen. Dat snel vergaat. Jij, jij je bent gisteren, Zo je bent morgen altijd. Altijd mijn enige waarheid. Maar het is voorbij, de tijd van dromen. Woorden vergaan in de wind, waar niemand ze vindt. Ik ben als de wind die de viool laat zien, het parfum van de rozen ver met zich mee. Geld, bonbon en chocolade. Soms begrijp ik je niet, weet je dan. Hoeven niet voor mij, had daarvoor maar een ander gekozen. Die houdt van wind en het parfum van rozen. Voor mij ligt al dat gepraat over smart. Maar ik voel niks in mijn hart Ik wil je maar één ding zeggen Gebabbel, gebabbel, gebabbel Laatste aan Gebabbel, gebabbel, gebabbel Ik smeer je Gebabbel, gebabbel, gebabbel Ik smeer je Gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel En nog meer gebabbel En verder is mijn lot. Mijn bestemming om tegen jou te praten alsof het voor het eerst is. Alweer gepraat, nog meer gepraat. Niets dan gepraat. Oh, oh. Waarom begrijp je me niet zoals ik ben? Alleen maar gepraat. Wie wil niet één keer naar me luisteren? Magisch gepraat, tragisch gepraat. Dat nergens op slaat. Jij bent voor mij mijn nergens verboden Jij bent mijn enige verdriet. Mijn als mijn enige je hoofd. zo ver bent, houdt geen mensje meer tegen. Maar ik zit enkel en alleen om stil te verlegen. Jij bent voor mij de enige muziek die de maan in de duinen laat dansen. Caramel, de bonbon en chocola. Weet je, als jij niet al bestond, zou ik je uitvinden. Daar maar een ander in tuinen. Die gek is op de maan en op de duinen. Voor mij ligt al dat gepraat over smart lekker in je mond. Maar ik voel niks in mijn hart. Nog één woord, nog één woord. Je moet naar me luisteren. Gebabel, gebabel, gebabel. Mijn leven houdt er van af. Gebabel, Gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel, Alleen maar gebabbel en verder lucht. Ramses Jaffee samen met Lisbeth List. En natuurlijk gebabbel, gebabbel. Mm -hmm. En de Tremelo's op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Je hoorde Hello World... Over een minuut of zeven, het column van Midas Dekkers, hij gaat het hebben over de zuster. En hoe dat klinkt, dat hoor je zo meteen dus, want er zit altijd een leuke kwinkslag in. Dus stay tuned. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl.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 Come on, let it go.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 becoming something else I think it's time to walk away so come on let's Vanuit de computer was ook wel gezellig. dit late uur. Let it go. Laat gaan. Stevie Wonder voor met You are the sunshine of my life. Mm -hmm. Tijd voor een column. Van Midas Dekkers. De Zuster. Elke geboorte is een wonder. Elk kind een godsgeschenk. Maar het is nog niet ter wereld of het godsgeschenk begint te krijzen en te scheiden. Als ouder komt van rust weinig meer, je carrière begint gevaar te lopen... Krijzen en scheiden gaan weliswaar over, maar dan volgen de bof en de mazelen... het lopen in zeven sloten tegelijk, de onvoldoendes voor het duur betaalde onderwijs... en tot slot, vlak voor ze het huis verlaten, de mededeling dat ze net zo lief wees hadden willen wezen. Je zou wel gek zijn om aan een kind te beginnen. En gek zijn we. Luiers verschonen, snotneuzen afvegen, pappen en pubers nat houden is een nationale zaak... De verhouding tussen ouder en kind is dan ook het beste begrijpen in termen van sadomasochisme met het kind in de rol van de sadist. De ouders zijn weerloos overgeleverd aan de grillen van de kleine die feilloos weet in te spelen op de zwakste plek van iedere volwassene, zijn verzorgingsinstinct. Verstandige ouders nemen geen kind, zij nemen een poes aan een poes ben je ook overgeleverd, maar hij legt toch niet zo'n beslag op je... terwijl de bevrediging gelijk is, want de relatie tussen mens en kat... is op die tussen ouder en kind geënt. Niet alleen de gevoelens, ook de handelingen komen op hetzelfde neer. Kattenbak verschonen, kots opruimen, betuttelen en temend in de armen nemen. Poep en pis staan deze relatie evenmin in de weg als die met je kind. Ze vormen er juist de essentie van. Poezenbakken verschoon je, luiers was je en honden laat je uit omdat dat voldoening geeft. Lekker sloven. Daarom ook is de poes zo'n ideaal huisdier. Hij doet het op de bak omdat in het wild alleen de hoogstgeplaatste poes zijn ter markering op een in het oog vallende plaats achterlaat. De rest van de poes schoffelt zijn gevoeg discreet onder. In huis zijn wij de hoogstgeplaatste. Nu weet u eindelijk waarom uw poes u vaak zo vol onbegrip aanstaart... als u weer eens onnadenkend hebt doorgetrokken. Heeft de verzorgingsdrift je heel erg te pakken... wordt dan geen ouder of baasje, maar verpleegster. Patiënten, die kun je pas bemoederen. Ongestraft betuttelt de zuster volwassen mensen op een toontje... dat buiten het ziekenhuis huisdieren en baby's is gereserveerd. Soms zie je een verpleegster zelfs haar patiënt aaien... Dat is dan een gevorderde zieke die weet hoe hij zijn zaakjes aan moet pakken. Daar zijn er maar zo weinig van omdat het als zieke eerst tot je door moet ringen... dat verzorging niet zozeer iets is om te krijgen als wel om te nemen. Schoolvoorbeeld zijn de vogeljongen in hun nest. Als zij hun bekje niet wijd opensperren, krijgen ze niks. Poezend mouwen en kijken ons aan als ze iets van ons willen. Zo bedienen ze de knopjes van onze ziel. Alleen patiënten begrijpen er niets van. Zij generen zich zo voor hun poep die juist de verzorging zou moeten ontlokken... dat ze de zuster nauwelijks aandurven kijken... terwijl aankijken, zoals elke baby weet, de sleutel tot de verzorging is. Er zouden naast verpleegstersopleidingen cursussen voor patiënten moeten bestaan... waarin ze geleerd wordt dat de zuster hun zuster niet is. De zuster is hun moeder... Maar de beste les had elke patiënt gewoon thuis al kunnen leren van zijn eigen poes. Wil je verzorgd worden? Zeur dan niet. Slijm. Hey One Republic in Timberland samen in Apologize en Michael Bolton ervoor met How Am I Supposed to Live Without You. Aan het einde van deze aflevering van de late avond, het is alweer heel snel gegaan. Oei, oei, oei, oei. Um, en ik ga er tussen. Het is mooi geweest. Ik heb nog een prachtig nummer voor je. Carly Simon, A Nobody Does It Better, komt uit een James Bond film. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Maandagavond is er weer een late avond en dan zit hier... Norbert Ketting. En hij gaat natuurlijk weer, zoals gebruikelijk... prachtige muziek voor je draaien. En een paar leuke onderwerpen bespreken. Dus er is alle reden om dan weer te luisteren. En als je even tijd hebt... Kan ik je aanraden om even naar onze website te flitsen www.deLateAvond.nl www.deLateAvond.nl. Daar vind je rond een uur of tien elf in de ochtend het programmaoverzicht van dezelfde avond. Maar je kunt je ook even abonneren op onze nieuwsbrief. Dan krijg je iedere dag automatisch een seintje van wat zit er in de show. Kun je gewoon wegklikken als je niks vindt, maar je kunt ook even meelezen. Goed, ik wens je voor zometeen. Als je gaat slapen, wel rusten, prachtige dromen. En als je gaat werken, en blijft werken.